Wie weet wat stories zijn in de uh, in social media wereld? <laughs> stories in de social media wereld zijn korte foto's um, of, of video's dat je maakt, die heel kort zijn, zo 10 seconden, 14 seconden, en ze, ze verdwijnen na 24 uur. En het zijn, dus je kan gewoon door je dag heen iets doen, je maakt een foto, je plaatst het, het blijft daar 24 uur, daarna gaat hij weg. En je vertelt een soort story, je vertelt een verhaal. En je hebt een heel korte tijd, als je een video maakt bijvoorbeeld, heb je maximaal 10, 14 seconden om iets te zeggen, om, om iets te doen, om die video te laten zien. En we gaan het hebben over stories, niet in de social media sense, maar we gaan het hebben over hoe Jezus... ...gelijkenissen gebruikte om grote waarheden te stoppen in, in, in korte gelijkenissen. Jezus was een meester in het prediken. Ik weet niet wie de beste preker is die jij kent. De beste prediker die jij kent, Jezus was veel beter dan dat. Hij nam, hij nam, hij nam grote waarheden en hij stopte ze in gelijkenissen... En een gelijkenis, om dit goed te begrijpen, deze periode dat we gaan hebben over gelijkenis. Een gelijkenis is dat jij, wat Jezus deed, was dat hij hemelse waarheden, of het koninkrijk van God, of dingen van de hemel, probeerde hij duidelijk te maken door te vergelijken met dingen hier op aarde. En een gelijkenis begint meestal van het, is, het koninkrijk van God is zoals... En dan heb je een zaaier, dan heb je een man hier op aarde. En Jezus probeert dan iets hemels, een hemelse concept, iets dat van God is, probeert hij duidelijk te maken in ons leven door het te vergelijken met iets hier op aarde. Het is als, en dan vertelt hij wat hij wilt vertellen. En hij, Jezus was een meester in het stoppen van grote waarheden in kleine verhalen. En daar gaan we deze periode aan de slag. Er zijn, er zijn superveel gelijkenissen, maar er zijn een paar dat ik heb uitgekozen dat we gaan bespreken. En vandaag gaan we beginnen met een hele mooie gelijkenis. Zeg samen met mij stories. Stories, stories yes. En vandaag wat ik wil lezen is in, uh, wat ik vandaag wil lezen is in Matthäus 25. Matthäus 25, en dan gaan we lezen van vers 14 tot en met 26. En als je het hebt, kun je met me opstaan voor de laatste keer dat ik je vraag om op te staan. Daarna, als ik aan het prediken ben, mag je opstaan als je wilt, maar dat is aan jou. <laughs> Matthäus 25, vers 14. Mattheüs 25, vers 14. Want het is als, hebben we het gezien al? Want het is als, als, het is als. Dus het is een gelijkenis. We weten al gelijk, hij heeft hier over gelijkenis. Want het is als een mens die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en hun zijn bezit toevertrouwde. En de een gaf hij vijf talenten, een ander twee, een derde één.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 En na lange tijd kwam de heer van die slaven en hield afrekening met hen. <coughs> en die de vijf talenten ontvangen had, trok toe en bracht nog vijf talenten bovendien, zeggende, Heere, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd, zie, ik heb er vijf talenten bij verdiend. Zijn heer zeide dat het hem wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw heer. Die met de twee talenten, dat is de andere, die trad ook toe en zei: de Heer, twee talenten hebt gij mij toevertrouwd. Zie, ik heb er twee talenten bij verdiend. Zij, Heer, zeide tot hem: Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw Heer. Nu kwam ook hij die het ene talent ontvangen had, het is de laatste, dit is de derde, en zei: de Heer. Ik wist van u dat gij een hard mens zijt, die maait waar niet gezaaid hebt en die bijeenbrengt van plaatsen waar gij niet hebt uitgestrooid. En ik was bevreesd en ik ben heen gegaan en heb uw talent in de grond verborgen. Hier hebt gij het uwe. En zijn heer antwoordde en zeide tot hem, gij slechte en luie slaaf. Gij slechte en luie slaaf. Wist gij dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en bijeenbreng van plaatsen waar ik niet heb gezaaid? uitgestrooid. Volgende vers ook. misschien. Dan had gij mijn geld aan de bankiers moeten geven. En ik zou bij mijn komst mijn eigendom met rente opgevraagd hebben. Volgende. Neem, het, neem hem dan het talent af en geef het aan hem die de tien talenten heeft. 29. We gaan verder. Want ieder die heeft want een ieder die heeft, zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. 30. En werp de onnuttige slaaf uit in de buitenste derstenis. Daar zal het geween zijn en het tandig knars. Zegt wat er geen naast jou? Geen verborgen talenten. Geen verborgen. geen verborgen talenten. Laten we plaatsnemen. Geen verborgen talenten. Geen verborgen talenten. Het is altijd leuk om te zeggen... Hey, die is, ik wist niet dat je een verborgen talent hebt. Ik wist niet dat je zo'n talent had. Well, je had een verborgen talent. Maar we zullen vandaag zien dat wij geen verborgen talenten behoren te hebben. Als ik deze tekst lees, dan spreekt het mij heel erg aan. Ik ben... Ik ben heel erg muzikaal ingesteld. Ik hou van muziek. Toen ik 14 was, of 13 was het, 14, 13, had ik mijn ouders gevraagd om een basgitaar. Had ik de basgitaar genomen, ging ik trainen, trainen thuis, zonder leraar, op internet. Zoeken, zoeken, googelen, googelen, kijken, oké, okay, hoe kan ik basgitaar leren spelen, basgitaar. En ik, ik werd best wel goed in basgitaar. Daarna ging ik drum leren spelen. Ik oh, dacht, ik wil drum leren spelen, drum, drum, drum, Daarna ging ik naar gitaar, gitaar leren spelen, wil ik gitaar, gitaar, gitaar. Uh, piano, piano, leren je spelen piano, piano. Leren je aan. En vele mensen kwamen tot mij: Oh, nee, je hebt heel veel talent. Maar ze wisten niet dat ik eigenlijk heel hard aan het werken was. Want talent zonder te werken is geen talent. Ik heb liever een harder werker dan een talentvolle, luie persoon. Maar dat is mijn mening. <laughs> en en ik ben ook als persoon ben ik ook creatief ingesteld. Zulke dingen bijvoorbeeld maak ik zelf. Of ik, ben, ik kan heel makkelijk met een, uh, een videocamera en een laptop. Kan ik heel makkelijk een video maken? Of heel makkelijk iets, iets tekenen of bij elkaar? Ik kan niet tekenen. Als ik teken, dan lijkt het alsof ik drie jaar oud ben. Echt waar, letterlijk. En dan zegt iedereen, is dat een vrachtwagen? Ik zeg, nee, dat is een persoon. Oh. <laughs> ik kan niet tekenen, ik kan niet tekenen. Maar, <laughs> maar ik kan wel bijvoorbeeld met een computer en... En met bepaalde programma's kan ik heel goed... Ja, goed, niet zo goed, maar ik kan wel wat in elkaar zetten. Ik ben heel creatief daarmee. Ik ben ook creatief met woorden. Ik kan heel makkelijk een gedicht schrijven. Niet goed, maar ik kan wel wat schrijven. Ik kan een liedje schrijven. Ik kan... Vroeger, ik weet niet of jullie het van mij weten... Vroeger rapte ik. En ik ga jullie niet laten horen hoe het klonk. Helaas. Oké, okay, nee. Nee, nee, ga niet. ik ga niet rappen. <laughs> maar... Ik was als het ware zo ingesteld. Ik weet niet wat het is. Um, ik vond het altijd leuk. Van, het was niet meer dat ik talentvol was. Maar als ik iets had. dan zei ik: Oké, okay, ga ervoor. En toen leerde ik het en ik, en ik kwam er ver in. Daarna ging ik: Ik heb nu iets anders nodig. Nieuwe uitdaging. En toen ging ik daarin en, het, en ik ging verder in enzovoort. En het was altijd leuk voor mij. Als 15, 16, 17-jarige jongen. leuk van: Ik kan best wel wat dingen. Maar op een gegeven moment kwam er een, een wijze meneer. Een Oudste daar in, in Den Haag, hij heet Eugene, ik weet niet of jullie hem kennen. En hij, hij kwam tot mij, ik was best wel jong, ik was 16 denk ik. Hij zei toch tot mij: Oh, lee, je kan heel veel, hè? Ja, ja. Want hij is ook een hele goede drummer, hij is heel goed daarin en hij heeft ook heel veel talenten. En hij, zei, hij, hij zei: Je kan heel veel, maar weet wie veel heeft, wordt veel gevraagd. En hij zei zo tegen mij: en ik, denk, ik ben al 16 jaar jong, ik dacht: Oh, oké, okay, dankjewel. Oh, dankjewel, leuk, oké. Okay. Wie veel heeft, wordt veel gevraagd. Oké, okay. dat is een Bijbeltekst trouwens. Dat is een Bijbeltekst. Wie veel, en wie veel wordt gegeven, wordt veel gevraagd, wie veel heeft, wordt veel geëist. En ik begreep, ja, ik vond oké. Okay. En ik ging verder. Maar het bleef altijd hangen. Wie veel heeft, wordt veel gevraagd. Wie, wie veel heeft, wordt veel gevraagd. En op een gegeven moment had ik een realisatie van wat deze meneer nou echt bedoelde. Ik werd wat ouder, het leven werd wat serieuzer. Ik begon wat serieuzer naar het leven te kijken. En ik dacht echt bij mezelf van, oh, wauw, ik, ik kan het een en ander, maar wat doe ik ermee? Ik, ik, ik heb de mogelijkheid, ik heb mogelijkheden om zoveel dingen te doen, maar wat doe ik er eigenlijk mee? En, het, en, en wat die meneer mij zei, bleef altijd in mijn hoofd opgeslagen. Wie veel heeft, wordt veel gevraagd. Wie veel heeft, wordt veel gevraagd. En als ik denk aan deze tekst, dat we net hebben gelezen, het is een bekende tekst. Heel wat mensen kennen deze tekst. En Jezus brengt een gelijkenis, een story. Hij brengt een gelijkenis. En hij zegt, um, het is als een heer... Als, en hij bedoelt, dat koninkrijk bedoelt... Um, wanneer, dit, Jezus spreekt hier over de tijd dat hij weggaat en terugkomt. Hij heeft het over de tijd dat hij naar de hemel is gegaan en dat hij ooit terug gaat komen. En hij zegt, het is als een heer dat... Naar het buitenland gaat. En hij geeft zijn slaven geeft hij talenten. Wij zien talenten nu als iets dat je kunt. Een, een, een bekwaamheid dat je hebt. Maar talent in die tijd was letterlijk geld. En één talent stond gelijk aan enkele jaren aan salaris. Jaar salarissen. Eén talent in die tijd stond gelijk aan jaren aan salaris. Maar wij nu zien het als... Talent, als talent zien we meestal als iets dat we kunnen. En dat komt vaak door dit Bijbelverhaal, zijn we talent zo gaan interpreteren. Maar talent in die tijd, heel belangrijk, was een, een geld dat je kreeg, dat, of dat je had, dat enkele jaren aan salaris waard was. En deze, sla, deze, knecht, deze heer, sorry, ging naar zijn slaven en zijn knechten. Hij had er drie. En hij gaf aan de ene gaf hij vijf talenten. Dat betekent vijf keer enkele jaren. Aan salaris. Hij ging naar een ander, een tweede. En die gaf hij twee talenten. Dat betekent twee keer enkele jaren aan salaris. En aan een ander gaf hij één talent. En deze meneer ging naar het buitenland... en liet zijn knechten achter met deze talenten. En wat Jezus hier als eerste probeert duidelijk te maken... en wat wij als eerste gaan bekijken hier... is dat Jezus duidelijk probeert te maken... Dat een ieder talenten heeft gekregen. Een ieder hier aanwezig. Een ieder in, in dit gehele aardbol. Iedereen heeft bepaalde talenten gekregen. Ik heb het niet over geld. Niet veel van ons hebben jaarsalaris aan geld. Maar we hebben wel talenten en of mogelijkheden gekregen. En de eerste vraag dat ik wil stellen vandaag aan ons. En ik ga een paar vragen stellen. En zo gaan we te werk met deze tekst. De eerste vraag die ik wil stellen vandaag is... Wat is er aan mij gegeven? Wat is er aan mij gegeven? En dit is jij die de vraag moet stellen. Wat is er aan mij gegeven? Jezus maakt heel duidelijk hier dat een ieder talenten... Of mogelijkheden heeft gekregen in het leven. Allemaal. Sommigen hebben meer. Anderen hebben minder. Maar allen hebben. Dat is belangrijk. Sommigen hebben meer. Anderen hebben minder. Maar allen hebben talenten. Ik, werk va Ik heb vroeger gewerkt als... als uh ...jeugdleider, uh, zeg maar... ...en ik sprak vaak met jongeren... Je weet, hè? ...jongeren weten niet wat ze moeten doen in het leven... ...oh, ik weet niet wat ik kan doen... ...ik weet niet wat ik moet doen... Oh, ik heb... ...en vaak kwamen jongeren naar me toe... ...en ook andere mensen die naar me toe komen... ...en die zeiden van, ik heb geen talenten... ...ik weet niet, ik, ik heb geen talenten... ...ik herinner een keer kwam een... een ...mevrouw naar me toe... ...een meisje slash mevrouw... ...ze kwam en ze zei... Hey, ik, ik, ik, ...ik heb geen enkele talent... En toen zei ik, weet je zeker? Ze zei, ja, ik heb geen enkele talent in het leven. Ik kan helemaal niks. Ik zei, weet je zeker? En ik begon op te noemen, zover ik weet, ben je goed in communicatie. Ze zei, ja, dat, dat is waar, dat is waar. Ik zei, zover ik weet, ben je goed in het luisteren. Ja, dat is, ja, dat is ook waar, dat is ook waar. Ik zei, zover ik weet, ben je goed in advies te geven. Ja, dat is ook waar. Dat is... En zei, zover ik weet ben je goed en, en heb je een, een barmhartig hart. Je hart is heel erg um, gericht naar mensen die buiten het moeilijk hebben. Ze zei, ja, dat is waar, dat is waar. En ik zei, en zover ik weet um, ben je heel goed in netwerken. Je bent heel goed om mensen samen in mensen samen te brengen. Ze zegt, ja, ja, dat is waar. En ik had al vijf dingen opgenoemd. En zei, ja, als je er zo naar kijkt. Ik zei, ja, zo kijk ik ernaar. Want wij hebben vaak de neiging, vooral binnen de kerk, om te zeggen en te denken, talenten is muziek spelen of zingen en of preken. De rest is niks. En dat is een van de grootste leugens dat er kan zijn. Dat talenten alleen um, zingen of prediken is. Talenten, of talenten die, God ons geven, die God ons geeft, zijn veel meer dan dat. God... God zijn, God zijn, hoe zeg je dat, zijn voorraad aan gaven en talenten is veel groter dan spelen, zingen of prediken. Anders heb je... God heeft zoveel meer te bieden dan alleen maar de mensen die wij vooraan zien staan vaak. En we zeggen van, ja, dat is talent, wat ik kan is niet talent. En wat de vraag dat we stellen is wat is er aan mij gegeven en het is belangrijk om hierover na te denken wat is er aan mij gegeven waarom praat ik zoveel belangrijke vraag waarom praat ik zoveel is dat een last of is het een talent het kan allebei zijn je moet kijken hoe je ermee omgaat waarom praat ik bijna niks maar observeer ik veel is dat een last of is het een talent? Velen van ons denken van... ja, Ik kan niet, ik ben niet, echt sociaal, ik kan niet veel praten. Ik ben meer van het observeren. En ah, het is zo lastig. Maar is dat een last of is het een talent? Dat God ons geeft. Waarom zit je op, op je werk? Waar je nu bent? Is dat toevallig? Of zijn er mogelijkheden dat er zijn... Binnen de werk dat je zit? Waarom zit je op die school? Is het toevallig... Of zijn er mogelijkheden dat God jou heeft gegeven? Want wat is er aan mij gegeven, kunnen we beantwoorden door talenten en of mogelijkheden? Waarom heb ik zo'n hart voor degenen die, die het minder hebben? Waarom ben ik zo vrijgevig? Waarom hou ik ervan als mensen bij mij thuiskomen en het, en het goed hebben? Want talenten zijn veel meer dan dan alleen zingen of prediken. Als we lezen in Romeinen 12... dan zien we een hele lijst van, van gaven die God geeft... dat veel verder gaat dan wat wij denken. Het gaat om diensten, om, om dienstbeton, om dienen. Dat is een talent. Er zijn mensen die goed kunnen dienen. Er zijn mensen die heel vrijgevig zijn. Dat is ook een talent. Er zijn mensen die heel barmhartig zijn. Er zijn mensen die heel gasvrij zijn. Wat... Is er aan mij gegeven? Denk erover na. Nou. Wat is er aan mij gegeven? En dit is een heel belangrijke vraag. Want zolang je deze vraag niet beantwoord... zul je nooit je doel kunnen bereiken in het leven. Zolang je niet weet wat je voorraad is... zul je altijd te werk gaan met kleine dingen dat niet, dat niet hoort. Zolang je als soldaat, je hebt een zwaard, je hebt een schild, je hebt een bel, je hebt, ik weet niet wat je allemaal kan hebben. Een heleboel dingen, maar dat heb je allemaal in je voorraad, maar je weet het niet en je gebruikt alleen een vork. Dan ga je het nooit bereiken, je doel. Want je hebt zoveel in je voorraad, maar je denkt dat je alleen maar een vork hebt in je voorraad. Wat is er aan mij gegeven? Deze vraag is belangrijk. Deze vraag stuurt ons en duwt ons richting ons bestemming. Want wat God ons heeft gegeven, bepaalt ook wat God voor ons heeft in het leven. Als jij een prater bent, of als jij, als jij een stille persoon bent... dan moet je niet gaan forceren om te gaan prediken vooraan. Want je gaat alleen maar uh, nachtmerries hebben. Oh, Ik moet morgen vooraan praten, ik moet morgen vooraan praten... Als dat niet is wat je wilt, als dat niet is wat, hoe God jou heeft ingesteld, dan moet je dat niet, goed, niet gaan zoeken. Maar als je een prater bent, dan moet je niet gaan zoeken om in de achtergrond te blijven. Want het is een talent dat God jou heeft gegeven. Wat is er aan mij gegeven? Het is, is een belangrijke vraag. Helaas is de vraag die wij vaker stellen, is het volgende vraag. En dat is, wat is er... Aan hen gegeven? Helaas is dat ons meest gestelde vraag. Of niet de vraag waar we het meest over nadenken. Wat is er aan hen gegeven? Kun je je voorstellen, je hebt drie slaven. één, twee, drie. Eentje krijgt vijf, eentje krijgt twee, eentje krijgt één. Ja? En ze krijgen allemaal, maar eentje krijgt meer dan de ander. Ik stel me al voor, deze slaaf met één, hoe hij zou blijven denken aan degene die vijf heeft gekregen. Die heeft zoveel gekregen, die heeft veel meer dan ik gekregen. Die is dit, die kan zoveel meer, die kan zoveel... Kijk die persoon. En hoe vaak zijn we zo? Dat we, dat we niet kijken naar wat er aan mij is gegeven, maar we kijken vaak wat er aan hen is gegeven. Die kan zoveel. Die, ik ben niet als die persoon, ik ben niet als de desbetreffende van de persoon, en we wandelen in een... In een in een leven waarbij we alleen maar zitten te vergelijken met anderen. En we behalen nooit ons doel. Want we zitten vast aan wat is er aan hen gegeven. Maar wat God geeft aan hen, is voor hen. Wat God geeft aan mij, is voor mij. En iedereen is gegeven naar genade. Niemand heeft het verdiend. En de Bijbel zegt, en ieder heeft gekregen naar zijns bekwaamheid. Iedereen krijgt naar hetgeen jij kan of jij vermag. Een beker kan maar zoveel water hebben. Een wasbak kan iets meer water hebben. Een, een badkuip kan nog meer water hebben. Een meer heeft meer water, een zee heeft nog meer water. Maar, maar een ieder heeft naar nou wat hij of zij aan kan. Als de beker gaat kijken naar de badkijp en zeggen van die heeft meer, dan, dan, dan komen we nergens. Want we hebben de beker nodig voor, het, voor, het, voor de dorstlessing. Is dat zo? Dorstlessen? Ja, dorstlessing. We hebben de beker nodig om dorst te lessen. We hebben de wasbak nodig om af te wassen. En we hebben de, um, de badkijp nodig om te douchen. En een ieder kan wat die kan. Als je de, de hoeveelheid van een badkuip gaat zetten in een beker, dan gaat het niet goed. Dan gaat het mis. Dan gaat het helemaal mis. Wat probeer ik te zeggen? God heeft ons allemaal gegeven precies wat wij aan kunnen. En de grootste probleem van de mensheid, de grootste probleem van ons vaak, is dat we kijken naar anderen en zitten te focussen op anderen. Wat hun kunnen, wat hun kunnen. Maar ik kan het niet, ik kan het niet, maar die kan wel. En ik, maar het gaat het nou niet om. Wat is er aan mij gegeven? Want wie veel heeft, wordt veel gevraagd. aan wie veel is gegeven, wordt veel gevraagd. En dit was de vraag die me altijd bezig hield. Wie veel heeft, wordt veel gevraagd. Of de, de, Het concept dat deze meneer mij gaf. Wie veel heeft, wordt veel gevraagd. Wie veel heeft, wordt veel gevraagd. Want wat, wat als een gave... Altijd wordt gegeven met een opgave. Wat als een overdracht. Altijd kon met een opdracht. Wat als het talent dat God ons geeft. Altijd een reden heeft. Wat als God dingen aan ons geeft. Niet om te chillen. Maar om iets ermee te doen. En dat is dan ook mijn tweede vraag. En de tweede vraag voor vandaag is. Waarom. Is het aan mij gegeven? Waarom is het aan mij gegeven? Wat is er aan mij gegeven? Misschien weet je dat al, misschien moet je dat nog uitzoeken. Maar de tweede vraag is ook belangrijk. Waarom is het aan mij gegeven? Als het een cadeau is, dan is het duidelijk. Iemand geeft mij een cadeau, ik mag er mee doen wat ik wil. Ik kan voor die persoon scheuren. Theoretisch, hè? dat gaan we niet doen. Maar het, als, zodra een persoon mij een cadeau geeft, dan is het van mij. Ik kan het scheuren, ik kan het vertrappen, ik kan het gebruiken, ik kan het weggooien. Ik kan het open doen, ik kan het verbranden. Het maakt allemaal niet uit. Het is van mij. Een cadeau, zodra het wordt gegeven aan mij, is het van mij. En die persoon die, die, die het aan mij heeft gegeven, heeft daarna geen zeggenschap meer. En ik kan ermee doen wat, wat, ik, wat ik wil. De consequenties liggen in mijn handen. Dat is een cadeau. Maar stel je voor je krijgt, er wordt aan jou iets gegeven in de zin van een investering. Volg mij, volg mij. Wat als iemand jou een investering geeft? Dat is geheel anders. Als iemand mij een investering geeft, dan ben ik verantwoordelijk om de investering uiteindelijk terug te geven aan de persoon die in mij heeft geïnvesteerd. Beide is, het, beide is bijna hetzelfde. Een cadeau heb ik in mijn bezit, maar is ook mijn bezit. Maar een investering niet. Een investering heb ik in mijn bezit, maar het is niet mijn bezit. Volgen we dit? Een cadeau dat ik krijg is in mijn bezit en het is mijn bezit. Een investering dat ik krijg is in mijn bezit, maar het is niet mijn bezit. De geld dat je hebt gekregen van je bank, de hypotheek dat je hebt gekregen, is niet van jou. Ga niet rondreizen door de wereld. Het is geen cadeau, het is een investering. En wanneer de contract afgelopen is, hoor je alles terug te hebben betaald, plus de desbetreffende rente. Waarom is het aan mij gegeven? En God, wanneer hij talenten en gaven uitdeelt, dan deelt hij geen cadeautjes uit, zodat je ermee gaat doen wat je wilt doen. Hij deelt een investering uit in jouw leven. En dit is leuk, maar dit is gevaarlijk als je het aanneemt als een cadeau. Want je denkt van, ik kan ermee doen wat ik wil. Het is mijn gave, ik kan goed zingen. Ik ga zingen als Beyoncé en ik ga doen wat ik wil. Want het is mijn cadeau. Het is, jou, het is geen cadeau, het is een investering. En wanneer er een investering plaatsvindt, is de vraag... Um, ...wat... Dus de vraag is, waarom is het aan mij gegeven? En dat is omdat het een investering is. Maar wanneer er een investering is, betekent het dat er een verwachting is. Investeringen komen met verwachting, volg mij. Investeringen komen met verwachting. En God heeft in ons allemaal geïnvesteerd. En omdat het een investering is, kun je er niet mee zo, zomaar doen wat je wil doen. Omdat het een investering is, wordt er iets verwacht van jou in je leven. En we zien hier in deze tekst dat deze heer, deze slaven, enkele talenten geeft. Maar elke slaaf wist, er wordt iets van mij verwacht. De Bijbel zegt dat de slaaf die vijf had gekregen, de Bijbel zegt, terstond of ogenblikkelijk of gelijk, ging hij op weg en maakte hij er nog vijf bij. Die van twee hetzelfde. Maar er was eentje van één, hij had eentje gekregen... Zo zielig voor hem. Maar het is niet zielig. Maar het is precies wat hij aankon. Het is precies wat hij aankon. En degene die één had gekregen... in plaats dat hij ook ging om te investeren... de Bijbel zegt... en hij ging en hij groef... Een, uh, hij had een, een, een kuil gemaakt... zette geld daarin... want dat deden ze vroeger. Of je gaat naar... Uh, je gaat meestal, als je spaargeld hebt... gingen ze altijd naast een boom... Boom X, daar heb ik mijn geld zitten. En, ze, en, hij, en, hij, en hij groef een, een gat en zette geld erin, verstopte het en wachtte tot de, koning, oh, sorry, de heer terug zou komen. Waarom is het aan mij gegeven? Antwoord. Want er is een verwachting. Het is een investering en er is dus een verwachting. Maar de vraag dan is, hoe beantwoord ik dan deze verwachting? Hoe ga ik om met hetgeen van mij, wat mij verwacht wordt? Ga ik het beantwoorden met vermenigvuldiging zoals de twee? Of ga ik het beantwoorden met het verbergen zoals die één? Want hier zien we drie mensen in het verhaal. Maar we zien dat er maar twee soorten mensen zijn. We zien drie mensen, één, twee, drie, maar er zijn maar twee soorten mensen. Eentje die vermenigvuldigt en eentje die verbergt. En mijn vraag voor jou vandaag is: welke persoon ben jij? Ben jij de persoon die vermenigvuldigt of ben jij de persoon die verbergt? En daar komt mee de vraag: wat doe ik? Wat doe ik met wat er aan mij is gegeven? Wat doe ik met wat er aan mij is gegeven? Hoe ga ik om met de talenten, de gaves, de mogelijkheden... en de opties die God mij heeft gegeven? Hoe ga ik ermee om? Ben ik een vermenigvuldiger of ben ik een verberger? En de Bijbel zegt dat deze meneer die maar één had gekregen... hij ging het begraven. En hij ging het graven. En, kon, en toen de Heer terugkwam... Um, zei tegen de Heer, oh, ik dacht, je bent zo'n harde meester... en je, je wilt altijd um, geld hebben waar geen geld is en al die dingen. En ik ga het verborgen. Ik heb het verborgen onder de grond. En ik heb er niks mee gedaan. Niks, helemaal niks mee gedaan. En dat is jammer. Het is jammer dat, we komen, dat, we kun, dat het mogelijk is dat we komen aan het einde van ons leven... Dat het mogelijk is dat we komen voor God te staan. En God ons gaat vragen, want hij gaat het vragen. En de vraag is, wat heb je gedaan met wat er aan jou is gegeven? Wat heb je ermee gedaan? Heb je het vermenigvuldigd? Of heb je het verborgen? Heb je het vermenigvuldigd? Of heb je het verspild? <lacht> en bij God is het belangrijk om te weten, bij God is het belangrijk om te weten, als je bij God iets probeert en je faalt, als je bij God iets probeert en je faalt, dan is het nooit, of je, je probeert iets bij God en je hebt geen succes, laat me zo zeggen, je gaat iets proberen, je hebt een talent gekregen, je probeert het, maar je hebt geen succes, dan is het nooit falen bij God. Maar als je fout om iets te proberen of te doen, dan is het nooit een succes bij God. Als je iets probeert en je, en je, en je hebt geen succes, dan is, het altijd, dan is het nooit falen bij God. Maar als je fout om iets te proberen, dan is het nooit een succes bij God. Want God kijkt niet, en dat is belangrijk, God kijkt niet naar hoeveel wij doen... Want de Heer zei tegen deze knecht: Hij zei, luister, als je het geld had gegeven aan bankieren, dan had je tenminste een beetje rente. Weet je? De Heer was niet zo hard zoals hij dacht dat hij, dat hij was. De Heer was best wel rustig. Hij zei: luister, Als je het geld had gegeven aan bankieren of zo, dan had je tenminste rente. Maar je hebt er helemaal niks mee gedaan. Het is niet dat hij het, niet, het, is niet dat hij het heeft misbruikt. Dat hij zijn eigen ding met zijn geld heeft gedaan. Nee, het probleem was dat hij het helemaal niet had gebruikt. En er ligt een grote verantwoordelijkheid op onze schouders. Omdat er ook een grote verwachting is op onze schouders. En, en het gaat niet om hoeveel je kunt doen met je talenten. Het gaat om of je trouw bent met je talenten. Want wat zei de heer? De heer zei, goede en getrouwe slaaf. Goede en getrouwe knecht. Want het ging nooit om, oh die van vijf heeft nog vijf. Of die van twee heeft nog twee. Daar ging het niet om. Het ging erom of ze getrouw genoeg waren met hetgeen God hun had gegeven. En mijn vraag aan jou vandaag is, hoe ga je om met wat God jou heeft gegeven? Ben je een goede en getrouwe go slaaf? Of ben je een luie en slechte slaaf? En ik weet, het is niet zo'n leuke preek. Ik weet, ik, ik zit niet te al ik ga niet schil, die dingen, maar het is wel een interessante en belangrijke gelijkenis dat we moeten kijken. Van, ben ik goed en getrouw met wat God mij heeft gegeven? Of ben ik slecht en lui met wat God mij heeft gegeven? En velen van ons doen niks in het leven omdat wij onze talenten verbergen. En we hebben de mentaliteit, ah, die van vijf heeft wel vermenigvuldigd, die van twee vermenigvuldigd. Ik heb die van mij gewoon bewaard, ik heb het gewoon thuis bewaard. Dat is goed genoeg, maar dat is niet goed genoeg voor God. God wil dat je trouw omgaat met de investering. Dat hij aan jou heeft gegeven. Wat doe je met de mogelijkheden die je hebt gekregen op werk? Wat doe je met de mogelijkheden die je hebt gekregen op school, in de kerk, op straat? Wat doe je met de talenten die je hebt, je vrijgevigheid, je, je gastvrijheid, je barmhartigheid, het dienen? Dien je echt of dien je niet? Wat doe je Jij die gedichten kan schrijven? Of jij die, die heel makkelijk met mensen kan communiceren... Communiceer je ook met mensen? Zorg je ervoor dat je ook mensen helpt om, om, om hun te helpen naar hun bestemming, Om hun te helpen uit hun, hun depressie, uit hun waar ze ook maar in zitten? Of gebruik je die communicatie om te roddelen over anderen? Wat doe ik met wat er aan mij is gegeven? En jij die vandaag zegt, van dit gaat niet om mij, het gaat om jou. Jij die vandaag denkt van ah, deze preek gaat niet om mij. Het gaat om hij of zij die talenten heeft. Nee, het gaat om jou. Want jij hebt talenten gekregen van God. En denk goed na wat je ermee doet. Wat doe je met jouw talenten? Wat doe je met wat er aan jou is gegeven? En de, de Heer komt terug. De Heer komt terug en hij zegt van... Goede getrouwde slaaf, oké. Okay. Goede getrouwde slaaf, oké. Okay. En dan komt hij naar die ene die het heeft verborgen en zei... Wat een slechte en luie slaaf. Wat een slechte en luie slaaf. En deze slaaf had meer tijd en energie gestoken in zijn smoes... dan in wat hij kon doen met zijn geld. De heer komt terug en hij heeft een hele smoes klaar. Had hij hey, ja, maar. En dat is hoe wij vaak in elkaar zitten. Ja, maar u bent zo. Ja, die persoon is zo. En hij ja, maar jij bent zo en zo en dat. En in plaats dat hij al die tijd en creativiteit en energie steekt. om het vermenigvuldigen van zijn geld dat hij heeft gekregen. steekt hij het om zichzelf kalm te maken en zichzelf te sussen. Want hij wist ook dat er een verwachting was. En er is een verwachting. En natuurlijk, als er geen eindtijd is voor een contract. Als een contract voor altijd is, dan ga je chillen. Dan ga je doen wat je wilt. Oh, ik moet geld terugbetalen binnen nu en 200 jaar. Ah, rustig. Ik ga doen wat ik wil. Maar zodra je een eindtijd hebt, ik moet terugbetalen binnen nu en 10 jaar, dan ga je ietsje harder werken. Dan ga je ietsjes meer doen. En wat Jezus hier probeert duidelijk te maken is, hij is heen gegaan. Onze Heer Jezus is heen gegaan, maar hij komt terug. Er is een eindtijd. Er is een tijd waarbij het duidelijk wordt, het is genoeg. Nu, en hij geeft genoeg tijd aan iedereen om zijn talent te vermenigvuldigen. Hij geeft genoeg tijd, maar er is een tijd. En zodra je merkt dat er een tijd is, dan hoort het ernstiger te worden in je leven. Het hoort ernstig te worden in je leven, want je hebt niet genoeg tijd. En de grootste leger dat de mens heeft in zijn hoofd van, ach, ik heb genoeg tijd... Dat is de grootste lege wanneer ik denk dat ik genoeg tijd heb om uit huis te gaan. Ik kom wel op tijd. Ach, ik heb genoeg tijd. Je hebt niet genoeg tijd. Als je in een houding blijft van niks doen. Jezus komt terug. Of hij komt terug en je, en je ziet hem terugkomen. Of jij gaat naar hem toe. Een van de twee. En de vraag dan is, wat doe je met wat er aan jou is gegeven? Ben je een vermenigvuldiger of ben je een begraver? Begraven talenten, verborgen talenten. Wij horen geen verborgen talenten te hebben. Je bent niet geroepen om verborgen talenten te hebben. Het is niet schattig wanneer iemand zegt, oh je hebt een verborgen talent. Oh, dat is gewoon schattig. Dat is niet schattig. Het is gevaarlijk. Volgen jullie mij? Want het is ernstig. Waarom is het ernstig? Want hier in deze tekst is geestelijke inactiviteit, het niks doen, geestelijke inactiviteit is net zo erg hier als actieve zonde. Het is niet dat je aan het zondigen bent, dat je actief aan het zondigen bent, maar het is dat je inactief geestelijk bezig bent. En dat is gevaarlijk. Dat is heel gevaarlijk. Wanneer God heeft geïnvesteerd in jouw leven. Met vijf, twee of één. En je doet er niks mee. Wat kun je nog doen? Wat kun je nog doen met wat God jou heeft gegeven? Want de tijd is bijna voorbij. Ik wil geen doemzeer zijn, maar... de tijd is bijna voorbij. En ons gedacht is, ah, ik heb genoeg tijd, maar je hebt niet. Je weet niet hoe lang je hebt. De tijd is bijna voorbij. En er zijn nog mensen verslaafd aan drugs. De tijd is bijna voorbij. En er zijn nog mensen die in pijn zijn. De tijd is bijna voorbij. En er zijn nog mensen die Jezus nodig hebben. De tijd is voorbij. En God heeft mogelijkheden voor jou gezet. God heeft mogelijkheden voor jou gezet... De tijd is voorbij. Bijna voorbij. God heeft mogelijkheden voor jou gezet en je loopt er zo langs. En je loopt er langs, het gaat je niks aan. Je doet er niks mee. De tijd is bijna voorbij. En je doet er niks mee. Je hoeft niet boos op mij te worden. Of zit je nu na te denken over je eigen leven, wat je allemaal aan het doen bent. Dit is serieus, dit is serieus, dit is wat Jezus hier probeert te zeggen. Zo ga ik beginnen, daarna gaan we kijken naar een andere, andere gelijkenis. Maar dit is de eerste gelijkenis. Wat doe je met wat er aan jou is gegeven? Er zijn nog mensen die wachten op jou. Er zijn mensen die wachten op jouw woord. Wanneer jij zegt, misschien is het niet zozeer dat je voor die persoon gaat prediken, maar gewoon dat je zegt tegen een persoon, hé, hey, Jezus houdt van jou. Of dat je een persoon een knuffel geeft. Of wat dan ook. Iedereen. Sommige mensen hebben een knuffeltalent. <grijpte> sommige mensen hebben echt een goede knuffel en anderen weer niet. <grijpte> maar wat is er aan jou gegeven? Waarom is het aan jou gegeven? En wat doe je met wat er aan jou is gegeven? Want hij komt spoedig terug. Hij komt spoedig terug. En hij gaat... En dit is, dit is een... Eigenlijk is het een ernstige, ernstige tekst. Zag je hoe het eindigde? De laatste vers? Was, het was heel leuk. Leuke leuk, leuk verhaal, leuke verhaal, leuke verhaal, leuk, verhaal. En dan zegt het... En werp de onnuttige, onnuttige slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en tanden knars Het was allemaal leuk. leuk pum, zo in je face. God investeert... En jij hoort te vermenigvuldigen. En je moet niet kijken van, oh, maar ik kan niet zijn als Billy Graham die 30. Ik weet niet hoeveel hij heeft gewonnen voor Christus. Zoveel duizenden mensen heeft gewonnen voor Christus. Nee, dat is Billy Graham met zijn talenten en met zijn middelen en met wat hij kon doen. Maar jij kan misschien één persoon winnen die toen hij dertien was, werd hij mishandeld. Toen hij 15 was, werd hij misbruikt. En al die dingen. En die persoon wil niks hebben van God. En jij blijft praten en praten en praten en praten en praten en praten en praten. En die persoon bekeert zich. En het maakt niet uit hoeveel Billy Graham heeft gedaan. Jij hebt jouw taak gedaan. En dat is genoeg voor Christus. De Bijbel zegt, wanneer één ziel zich bekeert... is er, is er feest in de hemel. Feest! Het is gewoon feest in de hemel. Want iemand is bezig met vermenigvuldigen, Laten we opstaan. Ik hoop dat jullie mij nog steeds van mij houden. Want ik hou heel veel van jullie... En ik hou heel veel van jullie. En als je van iemand houdt, dan vertel je soms de waarheid. Soms. Dan vertel je de waarheid. En de waarheid is, velen van ons, velen van ons zijn nog lang niet waar wij horen te zijn. Dat is de waarheid. Dat is de waarheid. Velen van ons zijn verbergen. We verbergen, we verbergen, we verbergen. We verbergen onze talenten. We verbergen wat we kunnen. We denken het is voorbij. We denken we hoeven niks meer te doen. We denken de voorganger gaat het wel doen. Of uh, ja, de oudste doet het wel. Of die persoon doet het wel. Die met de vijf. Die met de twee. Die met de één. Die andere doet het. Maar jij hebt vijf talenten en je doet niks. Of niet, Perry? Zo <lacht> vraag. Dus het is belangrijk om te weten. Dat er iets wordt verwacht. Je stapt binnen in het christendom. Jezus is voor ons gestorven aan het kruis. En al die dingen. En, en we zijn gered. We zijn bekeerd. We zijn gered. We zijn een nieuwe schepping. Maar we zijn niet een nieuwe schepping gemaakt. Om te gaan zitten op de bank. En niks te doen. Oh, zo vers. Zo nieuw. Oké, okay, ga maar zitten op de bank. Uh -uh. Wanneer iets nieuws is. Dan is het om gebruikt te worden. Wanneer iets nieuws is, dan is het omgebruikt. En God maakt ons helemaal nieuw. Helemaal nieuw, van binnen naar buiten. Helemaal nieuw. Oké, okay, nu is het tijd om gebruikt te worden. Nu is het tijd om op, aan de slag te gaan. Wat doe je met wat er aan jou is gegeven? Er zijn, er zijn geen verborgen talenten bij christenen. Het is een contradictie. Je kan niet zeggen, ik ben een christen en ik heb verborgen talenten. Het is een contradictie. Kan je iets zeggen? Ik ben een christen. En, en ja, ik heb verborgen talenten. Oh, zo schattig. Nee, nee, nee. Jij hoort geen verborgen talenten te hebben. Jij hoort alles te doen. Jij hoort alle zielen te winnen die je kan winnen. Je hoort alle boeken te schrijven die je wilt schrijven. Je hoort alle liedjes te zingen die je wilt zingen. Je hoort alles te doen wat je wilt doen. Je hoort alle evenementen te doen wat je wilt doen. Je hoort alle mensen te helpen die je wilt helpen. Je Aan het einde van je leven moet je en bij je graf kunnen liggen met, je hebt geen gedachten meer maar dat mensen zullen zeggen van die persoon is leeg gestorven maar sommige, sommige mensen sterven vol sommige mensen sterven vol ja die persoon is gestorven maar er waren nog drie boeken dat hij kon schrijven er waren nog zoveel mensen dat hij of zij kon helpen, er was nog zoveel dat die persoon kon doen, maar hij is vol gestorven met de volle buik wij horen leeg te sterven. Wij horen het laatste alles van ons te geven. Zodat wij voor de Heer kunnen komen en zeggen... Heer, zie hier. En deze slaven komen heel blij naar de Heer. Zij zeiden, zie hier, ik heb er nog vijf bij. De andere zei zie hier, ik heb er nog twee bij. Maar dan komt die eentje en die had het, oké, oh, oké. Okay, okay. um, ja, kijk, het is zo, dat het zo zit en zo en zo en zo en zo. en zo. Maar er zijn geen smoesjes op die dag. Leonard Ravenhill, een, een, een bekende predikant, iemand waar ik veel naar opkijk. Hij zei het als volgt, hij zei, ik geloof dat wanneer we vijf minuten in de hemel zijn, dat we al de gedachten zullen hebben, ah, ik kon meer doen. Ik kon meer hebben gedaan. Ik kon meer hebben gebeden. Ik kon meer hebben gepredikt. Ik kon meer hebben lief gehad. Ik kon meer hebben gegeven. Ik kon meer hebben gewerkt. Ik kon meer... Hij zegt, ik denk dat velen van ons, zodra we vijf minuten in de hemel zijn. Zullen zeggen, man, zoveel is er hier. En zo weinig heb ik gedaan ervoor. Zo weinig heb ik gedaan. Met mijn talenten. Met wat mij is gegeven. Sluit je ogen. Buig je hoofd. Denk na over deze vragen die vandaag zijn gesteld in jouw leven. Wat is er aan mij gegeven? Waarom is het aan mij gegeven? En een belangrijke vraag. Wat doe ik met wat er aan mij is gegeven? En begin te praten met je God. Begin doelen te stellen. Niet, leef geen doelloos leven. Het leven, is niet ge, het leven is niet gemaakt. God heeft jou niet gemaakt om doelloos te leven. Begin doelen te stellen. Begin... En als het niet van God is, God wijst je. Doe tenminste iets, slaaf. Doe tenminste iets, knecht. Doe iets, maar verberg onder in de aarde. Je kunt tenminste in de bankiers gaan en iets ermee doen. Ik wil niet veel, ik wil tenminste een trouwe persoon. God is op zoek naar trouwe mensen die gewoon willen werken. En wie trouw is en weinig zou veel krijgen... Wie trouw is in weinig, zal veel krijgen. Wees trouw. Wees trouw wanneer niemand kijkt. Met dat kleine talent dat je hebt. En niemand kijkt en toch ben je vrijgevig, Ben je gastvrij. Ben je aan het dienen. Wees trouw wanneer niemand aan het kijken is. En als je lang genoeg trouw blijft wanneer niemand kijkt. Wanneer mensen gaan beginnen te kijken. Dan was je al lang al bezig. Dan boeit het jou niet. Want je was al lang al bezig met wat je aan het doen was. Wees trouw. Trouw met wat aan jou is gegeven.